7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Honderdduizenden vertrouwelijke dossiers slecht beveiligd. Bilders eist referendum over het Wiegepolder en omstreden wetvoorstel voor embryo rechten van de baan. Meer dan 300.000 personeelsdossiers en medische dossiers... die worden beheerd via het ICT-systeem HumanNet... zijn slecht beveiligd, meldt Sembla vanavond. HumanNet blijkt niet beveiligd tegen SQL-aanvallen. Dat is een manier om een website te hacken die al 15 jaar bekend is. Hoogleraar Computerbeveiliging Jacobs spreekt van het grootste lek van persoonlijke en medische data in de Nederlandse geschiedenis. Onder meer de gegevens over de gezondheid van spelers van FC Twente zijn makkelijk te vinden. Maar ook valt te zien wat oud-international Bosveld verdient bij Go Ahead Eagles. PVV-leider Wilders heeft zich hard uitgelaten over het alternatief voor het ontpolderen van de Wiegepolder. Via Twitter laat hij weten dat het plan van staatssecretaris Bleker geen steun krijgt zonder dat er een referendum is gehouden in Zeeland. Het is de eerste keer dat de pvv leiders zich zo expliciet uitlaat over de kwestie. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. Maar in Zeeland is er geen steun voor een referendum. CDA-Kamerlid Koppenjan, dat zich jarenlang sterk maakte voor behoud van de Hetwiegenpolder, vindt dat ambtenaren te vaak de natuurbelangen behartigen en veel beslissingen nemen die bestuurders zouden moeten nemen. In een interview in Trouw zegt hij dat de strijd die hij voerde voor behoud van de Hetwiegenpolder ook een strijd was tegen het ambtelijk establishment. In het zuidwesten van Afghanistan is een Amerikaanse legerhelikopter neergestort met vier militairen aan boord. Er wordt gevreesd dat niemand de crash heeft overleefd. Het was slecht weer tijdens de crash. Dat zou mogelijk een rol hebben gespeeld. Sinds het begin van de oorlog in Afghanistan zijn er bijna 3000 buitenlandse militairen om het leven gekomen. Twee Oeigoeren zijn vrijgelaten uit Guantanamo Bay, een Amerikaanse militaire gevangenis op Cuba. De mannen hebben bijna tien jaar vastgezeten zonder dat ze ooit zijn aangeklaagd. Omdat hun onschuld al bewezen was, zaten ze de laatste jaren in een speciaal deel van de gevangenis. Ze hadden daar toegang tot een bibliotheek en een recreatieruimte. De Oeigoeren komen oorspronkelijk uit het westen van China. De bevolkingsgroep probeert zich al langer af te scheiden. China heeft op veel landen druk uitgeoefend om de twee niet op te nemen. Maar El Salvador heeft de twee toestemming gegeven om in dat land te komen wonen. De FBI en de politie van New York graven sinds gisteren in de kelder van een appartement in de hoop een 33 jaar oude verdwijningszaak op te kunnen lossen. De toen zesjarige Ethan Pats verdween in 1979 toen hij op weg naar de bus waarmee hij naar school zou gaan. Hij werd nooit gevonden. De zaak hield Amerika jarenlang in zijn greep. De foto van Ethan was een van de eerste die op melkpakken werd afgedrukt. Een methode die daarna nog vaak is gebruikt bij vermissingen. De politie onderzoekt een appartement in New York in de buurt van het huis van Eaton. In het appartement woonde destijds een timmerman die de jongen kende. In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een omstreden wetsvoorstel om embryo's dezelfde rechten te geven als mensen het niet gehaald. Door de wet zouden abortus, het gebruik van de morning-after-pil, even zwaar kunnen worden bestraft als moord. Voor zwangerschappen die voortkomen uit verkrachting of incest... werden in het voorstel geen uitzonderingen gemaakt. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door de Senaat van Oklahoma. Maar het Huis van afgevaardigden van de Staat wil het niet bespreken. Volgens de republikeinse voorzitter van het huis... zijn er al voldoende regelingen tegen abortus. Eén op de zeven Amerikanen heeft voedselbonnen nodig om rond te komen. Dat blijkt uit cijfers van het begrotingsbureau van het Amerikaanse congres. Vorig jaar kregen 45 miljoen Amerikanen elke maand voedselhulp. Dat is 70 procent meer dan vijf jaar geleden. Volgens het begrotingsbureau is de toename vooral te wijten aan de recessie van 2008. Het herstel in de jaren daarna heeft niet gezorgd voor een dalende hulpvraag. Gemiddeld ontvangt een gezin 220 euro per maand aan hulp. De verwachting is dat de komende jaren de vraag naar voedselhulp verder stijgt. Pas in 2015 verwacht het begrotingsbureau dat er minder hulp nodig is. In Peru wordt onderzoek gedaan naar een mysterieuze dolfijnenziekte sterfte. In de afgelopen maanden zijn er bijna 900 dolfijnen aangespoeld. Wetenschappers in Peru vermoeden dat de oorzaak een virus is of verwondingen door olieboringen. In de halve finale van de Europa League heeft Atletico Madrid met 4-2 gewonnen van Valencia. De andere halve finale tussen Sporting Portugal en Atletic Bilbao eindigde in 2-1. Volgende week donderdag zijn de returns. De finale van de Europa League is op 9 mei in Boekarest. Dan het weer nog vanochtend droog en zonnige periode. Vanmiddag in het hele land buien. Maximum temperatuur rond 13 graden. Morgen bewolkt en buien. Het wordt een graad of 12. En ook namorgen wisselvallig met veel buien. ANWB-verkeersinformatie met een file door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Daar staat bij Oost-Zaan twee kilometer. Er zijn twee rijstroken afgesloten. En nog een probleem bij de spoorwegen, want de brandweer heeft het treinverkeer stilgelegd van en naar Schiphol. De vertraging kan oplopen tot ruim een uur. Stel, er zijn twee mensen. De één heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen. Het is 6 uh, minuten over 7. SBS heeft in één klap drie presentatrices ontslagen bij Hart voor Nederland. Een slimme stap of paniekvoetbal. Bert van der Vier schijnt zijn licht straks op deze toch even reuze stap. We gaan eerst naar de problemen bij PostNL. Wat is er toch aan de hand bij het grootste postbedrijf van Nederland, PostNL? Een omvangrijke reorganisatie werd eerder deze week stopgezet omdat er veel misging met de postbezorging. We hebben daar veel over kunnen horen ook in het Radio 1 journaal. Gisteravond kondigde de topman van PostNL, Harry Koerstra, aan onmiddellijk op te stappen. De samenwerking met de raad van commissarissen verliep volgens hem uiterst moeizaam, zo zei hij in een Verklaring. Hij kon en wilde niet langer doorwerken... en vertrekt daarom na bijna twintig jaar bij het bedrijf. Koorstra en PostNL willen het besluit verder niet toelichten. We hebben ze uiteraard gebeld. We hebben wel contact met Paul Jekkers van de Bond voor postpersoneel. Meneer Jekkers, goedemorgen. Goedemorgen. Was u verrast door het vertrek van meneer Koorstra? Ja. Ik had geen signaal van tevoren gekregen dat dat uh, zou gaan gebeuren. En ziet u een verband met het vertrek van Koorstra tussen enerzijds de reorganisatie en anderzijds de problemen die er zijn. Want dat is iets wat hij zelf ontkent. Hij ontkent dat, oké. Okay. Want ik heb uh, uh, eerlijk gezegd op dit moment ook niet veel verschrikkelijk veel meer informatie... dan wat ik in het persbericht gelezen heb. En wat ik zo'n beetje hier en daar met wat mensen besproken heb. Maar ik heb niet met... Uh, topfunctionaris van PostNL gesproken over dat hele verhaal. Nee, maar wat... Ik kan me, ik kan me haast niet voorstellen dat het er niet mee te maken heeft. Nee, want, want wat, uh, wat, wat, wat, wat, je... wat zou er aan de hand kunnen zijn, denk ik? Nou ja, in het persbericht staat dat het gaat over een verschil van inzicht... over de belangenafweging van de verschillende stakeholders. Ja. Nou, hoeveel stakeholders heeft PostNL? Uh, als je de belangrijkste noemt, alfabetische volgorde of zo. Aandeelhouders, consumenten, mensen die post ontvangen, Klanten, mensen die post brengen en werknemers. Ja. Dus nou, aan de ene kant uh, lees ik daarin uh, hoe verdien je geld met post... op een manier dat de klanten daar ook nog plezier aan beleven. Eh, precies. En De klanten beleven buitengewoon weinig plezier de laatste tijd... Uh, van, en, en dat komt door de, de vele zaken die er misgaan met uh, de reorganisatie en dan zijn de klanten, zowel de ontvangers als de mensen die post versturen, want die merken ook dat hun stukken uh, daar, en dat was in het bos, is het heel erg uit de hand gelopen veel te laat aankomen of helemaal niet meer aankomen ja. uh, dat roept de vraag op, en die vraag wordt momenteel ook gesteld in het bedrijf en, en daar zijn ze mee bezig wat gaan we ermee doen, we hebben het even onhoud gezet hè? Dus, uh, stilgezet om, om de problemen te onderzoeken, om te Komen, dat het volgende keer nog een keer zo uit de hand loopt. Maar er gaan ook stemmen op. De ondernemingsraad is daar een van. Die zegt, misschien moet je wel eens nadenken over de vraag... of je wel helemaal door moet gaan met dit concept van reorganiseren. Ja, maar uh, er is, men is begonnen met reorganiseren... omdat het voor personeel moeilijker uh, werd, steeds moeilijker... om geld te verdienen met het bezorgen ja, ah, van dat Post. Klopt. Kijk, dat klopt, dat er gereorganiseerd moet worden omdat er steeds minder post is, dat staat vast, daar valt helemaal niks aan te doen. Maar je, je zou dat op verschillende manieren kunnen doen. De OR heeft in de tijd ook een heel ander model voorgesteld, maar dat wil de post niet overnemen. Ja. En dat, dat zou hè, in zijn simpelheid meer neerkomen om het langzaam inkrimpen van de organisatie zoals die nu bestaat. De hele organisatie die post die PostNL aan het doen is, is eigenlijk de hele organisatie zoals die nu bestaat overboord gooien en vervangen door een... Een totaal andere manier van werken met goedkopere krachten. Ja, eigenlijk gaat Korstra te snel? Is hij, is hij te snel willen gaan? Het zou kunnen zijn dat de, uh, dat de, de ruzie daarover gaat. Uh, hmm. Dat heb ik zelf zitten bedenken. Van dat dat uh, binnen de Raad van Commissarissen stemmen opgaan van. Dan zouden we toch niet wat rustiger gaan, dan mogen we eens over nadenken. Corstra is zeker altijd de vertegenwoordiger geweest van. Als je een besluit neemt, dan moet je dat doen. Het gaat om de toekomst van het bedrijf. Het gaat om de centen. Dat mm. moeten we goed in de gaten houden. Oké. Okay. Ja, blijf speculeren, want we hebben Koestra zelf niet in de uitzending. Ja. Die wil niet reageren, helaas. Nee. Um, u bent wel blij met zijn vertrek, als ik u zo hoor. Nou, blij... Uh, dat is niet een goede woord. Ben die blij ben ook niet bedroefd. Uh, ik denk... Dat, dat was zit natuurlijk op een heleboel manier op dit moment in, in, in zwaar weer. Er is, er is van alles en nog wat aan de hand. De ruzie over die, over die uh, uh, beloningen, die topbeloningen, die is overigens ook gegaan. Maar de nieuwe uh, CEO die er nu komt, uh, gedoe over de reorganisatie. Woede op de hals gehaald van de, ongeveer de hele Tweede Kamer die dit nee. na ze, ze hebben eens een keer goed nieuws nodig. <laughs> En, en, en Korstra is de laatste tijd de vertegenwoordiger van slechte nieuws geweest. En in die zin kan ik hem niet helpen. Ik ben benieuwd, meneer Jekkers. Dank dat u ons in ieder geval Dag. even te woord wilde staan vanochtend. Paul Jekkers van de Bond voor het postpersoneel. Door naar waterpolo. De Nederlandse waterpolo's spelen namelijk vandaag in de kwartfinale van het Olympisch kwalificatietoernooi tegen thuisland Italië. Een cruciale wedstrijd. Alleen als wordt gewonnen, plaatsen Oranje zich namelijk voor Londen, Olympische Spelen. Italië en Nederland kennen elkaar van Haven tot Gort. Beide landen hebben al vaak tegen elkaar gespeeld. De bondscoach van Nederland is uh, zelfs een Italiaan, Mauro Magheri. Teammanager Arno Havinga kijkt uit naar het duel van vandaag. Leuk. <laughs> ja, echt, want uh, coach Mauro die zei uh, liever niet. Nee, liever niet. Maar goed, je thuis in Italië tegen Italië... dan uh, speel je niet alleen tegen de ploeg, maar ook tegen de omstandigheden. Maar goed, dat, uh, dat maakt niet uit. Het is denk ik heel mooi... Uh, uh, mooie ploeg om, uh, om een ticket mee binnen te slepen. Zeker voor Mauro als we morgen de ticket binnenhalen. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is om voor hem hier in eigen hand van zijn eigen land. Uh, ten koste van zijn eigen land uh, naar Londen te gaan. Maar hoe schat je die kansen in? Want Italië is een ploeg waar jullie al vaker van verloren hebben. Bijvoorbeeld op het EK. Ja, ja maar goed. Uiteindelijk was het een gelijkspel verloren we na uh, Strafworpen. Uh, goede ploeg, maar al die andere ploegen zijn ook goed, dus het maakt ons eigenlijk helemaal niks uit tegen wie we spelen En het is nu Italië geworden en uh, we zijn nu op het moment beland waar we eigenlijk heel de week op zitten te wachten We weten waar we toe zijn, dat gaan we vanavond voorbereiden En morgenavond op de tijd staan we hier met een ticket in Zon. Ja, wel een ultieme wedstrijd in het hol van de leeuw tegen Italië Ja, mooi, nou ik kijk er nu al naar uit, ik vind het echt heel gaaf En uh, ik weet zeker dat morgen hier ook weer vol zal zitten En uh, nou, dat we het stil zullen hebben Hoe ga je ze bestrijden? Nou, hun voor zijn heel sterk, dat is duidelijk. Uh, daar moeten we in ieder geval voor zorgen dat die niet, uh, niet goed aangespeeld zullen worden. Uh, zij hebben ook een aantal hele goede schutters, zoals je hebt kunnen zien, uh, goede linkshanden. Dat uh, nou ja, daar zal ook wat druk moeten liggen, dus met al al zal het gewoon heel lastig worden. Hun keeper vond ik vanavond heel zwak en uh, daar liggen we voor ons kansen. Wij hebben natuurlijk ook een aantal zeer goede schutters en uh, die zullen we goed in stelling moeten brengen en uh, nou ja, dat doel moeten vinden. Verrast het je wel dat ze ja, uiteindelijk laatste worden in hun pool? Ja, dat verrast me wel. Ja. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Dat, uh, ook ook uh, vooraf voor deze wedstrijd had ik gedacht dat Italië deze wedstrijd wel binnen zou halen. En daarmee eerst in de groep zou worden en uh, zich rechtstreeks zou kwalificeren. Of dus tenminste de wedstrijd tegen staan dan. Maar uh, het is zo. En uh, we gaan het gewoon doen morgen. En nu voor de ploeg. Hoe, hoe gaat de avond en de volgende dag eruit zien? Nou, de avond die mijde hebben we het, uh, nu in het hotel de wedstrijd op de televisie bekeken. Uh, wij gaan nu met de staf gaan we in ieder geval uh, deze wedstrijd uh, voorbereiden. Uh, de, wedstrijd, de beelden die we hebben, we uh, hebben er heel veel van Italië bekijken. En uh, de ploeg die gaat dadelijk lekker slapen. Morgen gaan we nog eventjes een uurtje trainen denk ik. En dan, uh, dan zijn we er klaar voor. Nu zullen die meiden op televisie ook met verbazing hebben gekeken dat Rusland heeft gewonnen. Vergeet er bijna dat jullie zelf ook nog gespeeld hebben vandaag. Daar zullen ze wel een goed gevoel aan over hebben. Ja, denk ik wel. Ja. Ik denk dat we vandaag een goede wedstrijd hebben gespeeld. Uh, als collectief, heel geconcentreerd blijven spelen. Uh, geeft heel veel vertrouwen voor de wedstrijd aan morgen. Het is, uh, we zijn het toernooi redelijk uh, goed doorgekomen tot nu toe. We hebben ook een redelijk schema gehad hoe we gespeeld hebben met een goede wedstrijd vandaag. En uh, nou ja, die wedstrijd gaf inderdaad veel vertrouwen voor uh, vanmorgen. Ja, 13-6 tegen de regerend wereldkampioen. Ja, ja nou inderdaad. Het is gewoon een serieuze ploeg waar we vandaag uh, zeer serieus van gewonnen hebben. En nogmaals, dat geeft gewoon echt veel vertrouwen. En uh, we hebben vandaag ook gezien dat alle speelsters hebben uh, goed mee kunnen spelen. Die hebben, we hebben de hele ploeg kunnen gebruiken. Josse van der Meijden in het goal die heeft, uh, heeft goed gekiept. Nou, dat geeft uh, mij in ieder geval heel veel vertrouwen, maar ik weet zeker de ploeg ook. Dus morgenavond 8 uur, 3,5 jaar voor getraind. Eén wedstrijd. Ja, morgen één wedstrijd. uren en tien minuutjes waarschijnlijk. Dan, uh, dan is die wedstrijd beslist en dan uh, weten we waar we toe zijn. Of je naar de spelen gaat of niet? Ja, maar ik ga ervan uit dat we daar naartoe gaan. Nou, spannend. Arno gaat was dat. In gesprek met verslaggever Erik van Dijk. Morgenavond, 8 uur dus. Om één ticket voor de Olympische Spelen in Londen, Nederland, Italië. Zo de presidentsverkiezingen komen de zondag in Frankrijk... zien er in de peilingen niet goed uit voor Sarkozy. Maar ja, hoe betrouwbaar zijn die peilingen? Hoort u zo meer over? Hier staat Johnson Hoka. Nou, het is wel heel erg rustig, John. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Alleen niet op de A8, eh, Lara, richting Amsterdam. Want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Daardoor zat het tussen Cromley en Oostzaan 4 kilometer. En bij Oostzaan zijn twee rijstoken afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Straks meer over... Uh de verkiezingen in Frankrijk. We gaan eerst naar SBS. Nou, drie boegbeelden die al jaren Hart van Nederland presenteren. Namelijk Silly D'Artelg, Millika Peterson en Maureen Dutois worden ontslagen in één klap. Dat maakte SBS gisteren bekend. Vandaag is het een jaar geleden dat John de Mol, SBS 6, Net 5 en Veronica overnam eh, met Sanoma. ging toen niet goed met SBS. En eh, daar lijkt een jaar later niet veel in te zijn veranderd. Bert van der Vier, tv-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens naar Hart van Nederland. Een van de weinige succesvolle programma's van SBS. Uh -huh. Wordt nu het uh, kip met de gouden eieren geslacht? Nou, het is, het is ook wel een succesvol programma dat niet afhankelijk is van de, van de presentatoren. Het zijn meer de, de onderwerpen die overigens een belangrijke invloed hebben gehad... ook op andere nieuwsprogramma's in Nederland. Echt dicht bij de mensen wat het programma succesvol maakt. Ja. En als daar binnen SBS besloten wordt om het voortaan niet met uh, twee vrouwen uh, te laten presenteren... maar door één, ja, dan moet er wat weg. Ja, maar er komt ook een nieuwe bij, hè? Er komt ook een nieuwe bij, Sander Schuurhof. Nou, die is ook geen 26 meer volgens mij. Dus het, ar het argument van... Uh, kijk, uh, het, het, het is over het algemeen zo. Ik heb in mijn verleden ook nog wel eens een functie gehad... waarin ik beslissingen moest nemen over presentatoren en presentatrices. En het was dan eigenlijk altijd uh, het, hetzelfde verhaal. Namelijk dat het gewenste profiel van een zender... Uh, niet meer spoorde met uh, degene die... Uh, ja, die er in een bepaald programma op te zien was. Mm. Met andere woorden, het zou kunnen zijn... dat deze presentatrices een iets te oud publiek voor uh, SBS aantrekken. En dan is het de uh, einde wedstrijd. Ja, maar een iets te oud publiek, het is wel succesvol. Het is uh, een van de succesvolste programma's. Ik zei het al van SBS. Loop je niet het gevaar dat je die oudere kijkers hiermee verliest... als je uh, gaat verjongen? Mm, ja, dat... Maar dat loop je altijd en je hoopt ook altijd dat je dat compenseert door aan de andere kant dus meer jonge kijkers te winnen. En dat zoals bij SBS ongetwijfeld ook gedacht hebben. Maar dat zullen ze met onderwerpen gaan doen dan? Waarschijnlijk. Ja, dat, uh, ik zag ook gisteren een interview met de algemene directrice waarin ook gezegd werd van ja, we gaan wel proberen om toch wat, nog wat dichter bij de mensen te komen. Nou, okay. dichter dan hard naar Nederland. zou bijna niet kunnen zijn denken, maar het blijkt toch het is bijzonder hè, Hart voor Nederland, bestaat al sinds 1995, in het begin werd het programma verhuist, Maar dat is behoorlijk veranderd in de loop der jaren, hoe verklaart u dat? Ja, omdat het, het, in het, uh, laten we zeggen, post Pim tijdperk, de, de, de, de, de aandacht voor het normale en, uh, en het kleine nieuws, dat moment, een jaar geleden, dat John de Mol in SBS uh, stapte, waarmee het zo gezegd niet goed ging toen. Hij zei er toen dit over. Laten we even luisteren. Uh, als er al één positieve uh, ontdekking te maken is uh, in het feit dat het niet zo goed gaat, dan is het dat de behoefte aan nieuwe programma's daardoor heel groot is. Bij RTL is de behoefte aan nieuwe programma's aanmerkelijk kleiner, omdat ze heel veel succesvolle programma's hebben die ze ook niet hoeven te vervangen. Uh, bij SBS en bij Net5 en bij Veronica is dat wel het geval. Daar moeten wat meer programma's vervangen worden. En uh, is dat een uitdaging, uh, onder andere voor Talpa... om ervoor te zorgen dat er nieuwe, frisse, succesvolle programma's komen... die een bijdrage leveren aan de, aan de opbouw van deze drie zenders? Maar die uitdaging leg ik ook graag neer bij mijn collega-producenten. Ja, en dat is een uitdaging gebleven volgens mij. Want hoe vindt u dat het gaat met SBS na één jaar John de Mol? Ja, ik keek er eigenlijk van op... Dat... eigenlijk in het afgelopen jaar ja, er zijn, zoals je opmemoreerde, wel wat mensen uitgevlogen. Hiervoor wel weer uh, Petty Pride. Uh, ik geloof dat Nens ook niet meer echt uh, een programma heeft. Maar als je nou zegt, wat is er nou toegevoegd? Ja, er is geprobeerd om uh, een grote hit te maken met de winner is. Maar verder er uh, heel veel programma's waarvan uh, de mislukking al in de formule zat ingepakken. Ja, dus hoe moet het nou verder? <tie> dat gaat u niet zeggen zeker. <tie> moeten ze betalen? Dat is Als ik zou weten. Kijk, televisie is ook een beetje schieten met hagel. Zoveel mogelijk dingen proberen en dan hopen dat het goed komt. En wat dat betreft, dat was mij wel een beetje teleur. Dat het eigenlijk gewoon niet eens gebeurt. is gewoon heel weinig gebeurt En dat is opvallend. Bert van der Veer, dank u wel. Goed zo. Het is negen minuten voor half acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Altijd hetzelfde, gelukkig. Aanstaande zondag is in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de nieuwste opiniepeiling heeft de socialistische kandidaat François Hollande een voorsprong van 3,5% op Nicolas Sarkozy. Hollande hoopt dat hij zondag zo'n grote voorsprong neemt dat Sarkozy hem in de tweede ronde niet meer kan inhalen. Het van de dimanche is om de dès de 22 avril. Dat is nu. Ja, maar hoe accuraat zijn die opiniepeilingen? Is het inderdaad zo dat de kansen voor president Sarkozy eigenlijk minimaal zijn? Consumdent Frank Renaud plaatst wat kanttekeningen. Alle opiniepeilers zijn het erover eens. Er is er maar één die kan winnen. De socialist François Hollande. Hij staat op grote voorsprong ten opzichte van zijn rechtse tegenstander, president Sarkozy. Die voorsprong is zelfs zo groot dat Sarkozy hem nauwelijks meer kan wegwerken, zeggen alle opiniepeilers. En dan ineens zijn er een paar wetenschappers die het tegenovergestelde zeggen. Alors selon het site Electionscope Nicolas Sarkozy met 50,2 Veronique Giraud is als econoom verbonden aan de Sorbonne Universiteit en ontwikkelde een rekenmodel, Electionscope, dat de verkiezingsuitkomst voorspelt. En zij zegt. Nicolas Sarkozy kan volgens dat model wel eens nipt gaan winnen... met 50,2 van de stemmen. En dat is niet zomaar een gok. Electionscope voorspelde de juiste uitkomst bij de laatste drie presidentsverkiezingen in Frankrijk. Uh, in 2007, we 53% voor Nicolas Sarkozy op uh, second tour. Dat is wat hij Maar franchement, uh, c'était la cerise sur le gâteau, Bij de vorige verkiezingen in 2007, voorspelde Electionscope dat Nicolas Sarkozy zou winnen met 53% van de stemmen. En dat was precies de score die hij ook boekte, zegt onderzoeker Bruno Giron. Dat we het zo precies zouden voorspellen, hadden we niet durven hopen, zegt hij. Waarom gaat Sarkozy nu opnieuw winnen? Terwijl alle peilingen zeggen dat hij gaat verliezen. De economen hebben een statistisch model ontwikkeld dat een aantal economische en politieke factoren meet en weegt, zoals de werkloosheid, de uitslag van de vorige verkiezingen en vooral ook de populariteit van de zittende president. l'instant, la popularité joue à la comprise dans le modèle. Met de populariteit van Nicolas Sarkozy is het bar slecht. Gesteld, dus dat helpt hem niet. Zijn goede score in het statistisch model wordt dan ook vooral veroorzaakt door de werkgelegenheid, zegt Veronique Giron. De werkgelegenheid is in 2010 en begin 2011 continu gestegen en dat heeft de kansen voor Sarkozy om te winnen flink vergroot. De twee economen zijn niet de enige die nuances plaatsen bij de voorspelde overwinning van de socialist François Hollande. Ook andere wetenschappers sluiten niet uit... dat president Sarkozy wel degelijk nog kans heeft. Als Sarkozy opnieuw de verkiezingen wil winnen, net als in 2007... moet hij twee groepen kiezers heroveren, zegt politicoloog Pascal Perrino. Als eerste de hoger hogeropgeleide, die nu nog op centrum... Kandidaat François Bayrou stemmen. En verder de arbeiders, die in 2007 massaal op Sarkozy stemden, maar daarna teleurgesteld zijn afgehaakt. Deze zijn du côté de abstention, côté de Marine Le Pen. Die arbeiders zijn van plan om nu niet te gaan stemmen, of op de extreemrechtse Marine Le Pen, die daarmee een belangrijke concurrent voor Sarkozy is geworden. Als Sarkozy erin slaagt om die twee groepen kiezers, de opgeleide in het centrum en de arbeiders, voor zich te winnen, dan maakt hij nog kans om te winnen. Maar lukt het niet, dan wordt het een hele moeilijke race voor de rechtse president, zegt politicoloog Pascal Perino. De situatie is een situatie voor de president Sarkozy. Een bijdrage was dat van onze correspondent Frank Renaud Op onze website nws.nl een dossier over de Franse verkiezingen. Het is uh, vijf minuten voor half acht. Eens even kijken. Mark Robin Visser heeft de eerste kampeerders al wakker gemaakt. U heeft het kunnen horen vanochtend. Het nieuwe kampeerseizoen ja. is begonnen, begrijp ik. Ja, uh, Lara, je mag wel zeggen dat met, uh, met die kampeerdagen... dat het seizoen officieel geopend wordt. Hè. En, uh, ik, het is echt waar, ik verzin het niet. Ik heb vanmorgen hier bij Oudekerk aan de Amstel... bij de recreatieplas al een man gezien... op een heel klein vouwfietsje in een ochtendjas... Met een flesje shampoo in zijn hand en een handdoek en een handdoek onder zijn arm. Nou, echt meer kampeer, campingachtig kan je het toch niet krijgen. En ik verwacht dat ik er in de loop van de ochtend nog wel meer te zien krijg. Um, meneer Lodewijks, bent u zelf ook een kampeerder? Ja, nou, of. Ja. Ja, met de tent erop uit. Heerlijk. Er helemaal enthousiast van. Ja, ja, ja, hier word ik heel blij van. Meneer Lodewijks is van de kampeer en caravankampioen en weet alles van kamperen en de laatste trend. En hij neemt mij nu mee. Naar, ja, het is een soort pipowagen die ik daar zie staan. Hier op het uh, kampeerterrein. Waarom gaan we hier naartoe? Nou, we gaan hierheen, omdat we, we gaan naar het Glemping-paviljoen. En glamping staat voor glamorous kamperen. En dat is eigenlijk een uh, enorme trend de laatste jaren. Mensen huren luxe kampeeraccommodaties. En zo'n pieperwagen is daar een mooi voorbeeld ja. van. Nou weet ik, want ik ben zelf ook, ik heb heel veel verstand van kamperen. Dat glamping inderdaad al een tijdje in is. Maar het gaat heel hard op dat gebied, heb ik gehoord. Heel er is hard. zelf sprake tegenwoordig van afwasmachines. Ja, uh, werkelijk waar? Safari-tenten met de Airco, met afwasmachines, met uh, een luxe wastobbers erin. Uh, ja, nee, het kan, het kan zo gek niet. Of het, of het is er. Kunnen we er even in, ja, in deze we... wagen? We gaan even trapje op. En even dan gaan we even. Hier er hangt, er ligt een mat en er staat op Welcome. En, dan gaan we... en dit kan je dus huren. Ja, het is eigenlijk gewoon een huisje op wielen. Het is een huisje op wielen. Je zegt ook wel, hè, het is de luxe van een hotel, maar dan lekker buiten. Want waarom is het zo lekker? Je bent wel op een camping, dus als je met de kinderen bent... camping is perfect geschikt voor, de, voor mensen met gezinnen met kinderen. De kinderen die lopen hier de hele dag rond, de ouders zijn blij. En je zit niet aan een hotelkamer vast. Nee, of... Je kan eens dus lekker rustig een doekje over het aanrecht halen. Oh, kijk, okay, dan lekker, je maar... lekker bezig. <laughs> maar moet u eens luisteren, ja. uh, meneer Lodewijks... van de kampeer- en caravan kampioen. Wat heeft dit eigenlijk nog met kamperen te maken? Nou, dat wil ik zeggen. Het is... Uh, luxe kamperen en ben je in camping, je bent buiten. Wat dus je staat weer... toch tussen het gewone het, ja, het, maar het maar... gewone campinggepeupel. Oh. Ja, als iedereen dit gaat doen, dan is er toch geen lol meer aan? Nee, maar dat is wel mooi. Hè? Dat, dat, dat, dat wijst zich vanzelf. Een camping bestaat tegenwoordig uit je hebt de, de, de toeristische kampeerders... met hun eigen kampeermiddelen. Dat blijft ook, met de tenten. Dat blijft. En dit is een, dit is een segment. M uh, mensen die gaan één keer per jaar ergens zijn... willen niet een hele boeltje meenemen en die huren wat. Maar... Het is een segment. Het is een segment. Het is een kampeersegment. Ja, zo kan je het noemen. Ja. Want kamperen is natuurlijk ook big business. Er komen hier uh, bijna nou, 24.000 mensen ja, naar de kampeerdagen. Ja, 25.000 mensen. En ja, die, willen, uh, die willen geïnformeerd worden voor alles en nog wat. Ik zeg altijd: uh, het is het leukste camping uh, voor twee dagen van het jaar. <laughs> en een goede manier om het seizoen te openen? Ja, natuurlijk. Er zijn nog meer trends, neem ik aan, meneer Lodewijk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Gaan we straks nog even verder kijken? Ja, graag. Zullen we een kopje koffie nemen? Want het kan hier ook gewoon. Ik, in de pieperwagen. Echt, in de pieperwagen, prima, echt prima. koffiezetapparaatje. Alles zit erop en eraan, hoor. En daarna zetten we de kopjes in de afwasmachine. En, vooral is niet, niet zelf te afwassen. Geloven. <laughs> vooral niet zelf afwassen. Dat hoeft helemaal niet meer tegenwoordig. Heerlijk. Kamperen anno 2012. Tot straks. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè. Plannen genoeg, Stanley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 In het dagelijks leven werk ik als piloot. En één keer per week ben ik maatje voor David. Als maatje help ik David in de overgang van de basisschool naar de middelbare school. En met name voor het begeleiden in het maken en plannen van huiswerk. Waar ik mijn meestal voldoening uit haal is dat ik zie dat hij een goed cijfer gehaald heeft. Dat is erg leuk. Als maatje kunt u bijvoorbeeld een brugklasser coachen. Wij hebben veel vrijwilligers nodig.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 Hoogleraar Computerbeveiliging Jacob spreekt van het grootste lek van persoonlijke en medische data in de Nederlandse geschiedenis. PVV-leider Wilders wil een referendum in Zeeland over de Het Anders steunt hij het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor gedeeltelijke ontpoldering niet, schrijft hij op Twitter. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. In de Provinciale Staten van Zeeland is er geen steun voor een referendum.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 PostNL-bestuursvoorzitter Harry Koorstra is gisteravond per direct opgestapt. Reden zou de moeizame samenwerking met de Raad van Commissarissen zijn. Koorstra werkte meer dan twintig jaar bij het postbedrijf. Onder zijn leiding voerde PostNL een grootscheepse reorganisatie door. En dat heeft tot veel problemen in de postbezorging geleid. Paul Jekkers van de Bond voor Postpersoneel... weet nog niet wat hij van het vertrek van Koorstra vindt. Ik ben hier blij, ben ook niet bedroefd. Ik denk... Dat was zelfs natuurlijk op een heleboel manieren op dit moment in, in, in zwaar weer. Er is gedoe over de reorganisatie. woede op de hals gehaald van he, ongeveer de hele Tweede Kamer. Ze, ze hebben eens een keer goed nieuws nodig. <laughs> en, en, en Koorstra is de laatste tijd de vertegenwoordiger van slechte nieuws geweest. En in die zin kan hem niet helpen. En de boogde opvolger, die nieuwe van Koorstra, is Herna Verhagen. Zij is nu lid van de raad van bestuur. En onder meer verantwoordelijk voor de afdeling pakketten. In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een omstreden wetsvoorstel om embryo's dezelfde rechten te geven als mensen, het niet gehaald. Door de wet zouden abortus en het gebruik van de morning after -pil even zwaar kunnen worden bestraft als moord. Het huis van afgevaardigden van Oklahoma wil het wetsvoorstel niet bespreken. Volgens de republikeinse voorzitter van het huis zijn er al voldoende regelingen tegen abortus. De FBI en de politie van New York graven sinds gisteren in de kelder van een appartement in de hoop een 33-jarige verdwijningszaak te kunnen oplossen. De toen zesjarige Ethan Patz verdween in 1979, toen hij voor het eerst de bus naar school pakte, en hij is nooit meer gevonden. Nu wordt er dus gezocht in een kelder. Sinds about 7 o'clock this morning, uh, law enforcement organizations have been searching a basement area on Prince Street where Eden went missing on May 25, uh, 1979, when he was six years of age. In de zaak hield Amerika jarenlang in de greep. De foto van Eaton was een van de eerste die op melkpakken werd afgedrukt, een methode die daarna nog vaak is gebruikt bij verbissingen. In Rotterdam hebben drie mannen gisteravond de medewerker van het OV-bedrijf RET mishandeld. De controleur sprak de mannen aan op metrostation Gerdesiaweg omdat ze geen kaartje hadden gekocht. En daarna weigerden ze alsnog een kaartje te kopen en gooiden ze drank over de controleur heen, zegt de politie. Medewerker heeft flink klappen gekregen. Er is wel even een ambulance bij geweest. Maar ik heb begrepen dat hij op eigen gelegenheid naar het politiebureau heeft kunnen komen om aangifte te doen. Dus ik ga ervan uit dat zijn verwondingen wel meevallen. Maar desalniettemin is het natuurlijk heel vervelend. En eigenlijk gewoon een schandalige mishandeling. Een van de daders, een Rotterdammer van 25, is aangehouden. en de anderen zijn gevlucht. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het binnenland schijnt op verschillende plaatsen de zon. In het westen komen langs de kust wolkenvelden voor met heel plaatselijk een bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de ochtend is vooral in het midden en oosten van het land ruimte voor de zon. Later ontstaan stapelwolken en vanuit het westen neemt de kans op neerslag toe. Vanmiddag komen in een groot deel van het land buien voor. Vooral in de namiddag is daarbij ook kans op onweer of hagel. Er staat dan een overwegend matige wind uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 11 graden aan de westkust tot 14 of 15 graden in het oosten. Vanavond is er vrij veel bewolking en valt er af en toe neerslag. Maar vannacht wordt het langzaam wat droger en klaart het tijdelijk op. Morgen, zaterdag, komen de hele dag buien voor. In de middag breekt tijdelijk de zon door en het wordt ongeveer 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch in de richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven Airport. Op de parallelrijbaan daar zijn twee rijstoken dicht en er staat een file van twee kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zandam daar staat vijf kilometer voor knopen Zandam. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Oost-Zaan. Daar staat zeven kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En nog een file op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en Best drie kilometer. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaaronline Online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Wil jij nog een kopje koffie? Wat? Wil jij nog koffie? Wat zeg je? Koffie! Mag het raam dicht? Dat is dicht. Investeer nu in een relaxte oude dag.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 Goedemorgen, het is negen minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze zijn er nog lang niet uit, maar de schot in te komen... De 19 voorzitters van de verschillende FNV-bonden waren gisteren bij elkaar opnieuw... om te horen welke kant de opvolger van de FNV op zou kunnen gaan. Midden januari kreeg P. van PvdA-kamerlid Kleinsma de opdracht een nieuwe vakbeweging te bedenken. En 23 juni moet die worden opgericht. Maar of alle huidige bonden meegaan is nog niet te zeggen. Peter van der Meerschout sprak een aantal voorzitters na afloop van de bijeenkomst. Ze zaten deze keer niet in de provincie, maar in Hartje Den Haag... Het is kort na negen uur als één voor één de voorzitters naar buiten komen. Ja, mag ik u heel even vragen? Nee hoor, ik heb niks te vertellen. Ja. Oh. Ze hebben zojuist ruim twee uur geluisterd naar kwartiermaakster Kleinsma. Die heeft de afgelopen maanden met mensen binnen en buiten de vakbeweging gesproken. Centraal daarbij de vraag, wat moet een vakbond voor de leden doen? Het grove antwoord kregen de voorzitters vandaag te horen, maar veel wilden ze daar nog niet over kwijt. Mevrouw Jongerius, ja. hoe was het? Nou, het is uh, belangrijk om te zien hoe het werk aan de vernieuwing van de vakbeweging uh, vordert. Kunt u daar eens iets meer over vertellen? Nee, want uh, uh, daarover hebben we aan Jetta Kleinsma uh, gevraagd uh, of zij de ontwerpfase uh, wil uh, maken. en uh, Ik geloof dat ze jullie op uh, 1 mei gaat uitnodigen om ja. ik... uh, jullie te presenteren. Nu zaten hier 19 voorzitters bij elkaar van um, uh, allemaal FNV-bonden. Zaten die nu naar elkaar te kijken, ik doe wel mee, ik doe niet mee? Nee, uh, nee. Uh, wil iedereen, uh, uh, uh, iedereen heeft uh, hier uh, gehoord waar Jetta uh, aan denkt. En gezegd, uh, uh, volgens mij past dit behoorlijk bij uh, de uh, afspraken zoals we Sint-Alfse gemaakt hebben. Dus ik heb uh, niemand hier uh, een beetje naar elkaar zitten uh, Loren. Meneer Kerstens, mag ik u heel even wat vragen? Nou, heel even, want het regent. <laughs> ja, dat is een goede reden om door te lopen. Ja. Wat hebben jullie besproken, of hoe is er gesproken? Uh, zoals, we, zoals je weet zitten we in de aanloop naar 23 juni. En de richting die in Dalfsen is uh, gewezen... die trouwens erg de richting was waar FNV Bouw al lang voor staat. De combinatie van de macht van het getal... bovenlangs, om het zo maar te zeggen, de kracht van de kernbaarheid van onderop. Ja, ja, dat is toch wel de manier om de nieuwe vakbeweging vorm te geven. En we zullen de komende weken zien hoe dat verder ingevuld gaat worden... Het was een hele prettige avond. We hebben goed met elkaar gesproken over de inhoud, over solidariteit, over samenwerking. Dus het was heel prettig. U bent directeur van de ouderenbond. Ja. Wat is uw positie? Dat wij hier nog volkomen open in zijn. Dat wij vinden dat er ontzettend veel potentie is voor de grootste belangenbehartiger in Nederland. Jong, oud, arm, rijk, werkend, niet werkend. Maar het moet en dat... wel anders. Het moet ook het echt moet... anders. Het moet anders. Het moet op inhoud. Uh, het moet minder op macht. En uh, ik vind dat we daar vanavond een hele goede discussie over hebben gehad. Ja. Komende maandag komen jullie weer bij elkaar. Dan in een iets ruimere samenstelling. Je mag dan wat meer mensen meenemen ja. namens de AMBO. Zo doen al die andere voorzitters dat ook. Ja. Wat moet dan zo'n werkconferentie opleveren? Nou, wat we vanavond hebben besproken zijn eigenlijk meer de contouren. Van waar willen we eigenlijk dat. Uh, nou, wat voor soort omgangsvormen willen we met elkaar? Wat voor soort cultuur? Hoe wil je eigenlijk je democratie vormgeven? Hoe moet een besturing daaruit zien? Maar daar heb je natuurlijk nog geen invulling uh, gevonden. En ja, dat moeten we met elkaar wel gaan doen. Dus we hopen ook dat er vanuit de brede achterbannen... toch wat meer input op die invulling komt. Op 1 mei ligt er een blauwdruk. En dan is er nog anderhalve maand de tijd om, aangepast of niet... het oprichtingscongres van de nieuwe vakbeweging klaar te krijgen. Nou, we zijn benieuwd. Een verslag hoorde u van Peter van de Meerschout. Door naar Tom van het Hek voor de sport. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. We gaan het hebben over waterpolo. Vanwege ja. die belangrijke dag voor de Olympisch kampioen. Waterpolissen spelen vandaag de kwartfinale op het Olympisch kwalificatietoernooi. En dat is echt erop of eronder, hè? Ja, het is vandaag echt uh, D-Day. Daar deden er tien uh, of negen ploegen mee. Daar zitten er acht nog van in de race. Die mogen allemaal nog hopen. En uh, Nederland had in een pool van vijf... Uh, hebben ze gisteren met 13-6 van Griekenland gewonnen. De wereldkampioen. Dat is echt een hele mooie prestatie. Geeft heel veel zelfvertrouwen. Maar wie kwam er als nummer vier uit de koker uit de andere pool? De laatste, maar allemaal met hele kleine verschillen. Uitgerekend het gastland uh, Italië, waar Nederland heel veel al tegen gespeeld heeft. Op de afgelopen EK in Eindhoven gelijk speelde. En verloor daarna met strafworpen in de kwartfinale van de Europese kampioenschappen. Kortom, uh, een tegenstander die ze door en door kennen. Een tegenstander die heel gelijkwaardig is in eigen land. Het is niet de allerlekkerste, maar goed, Rusland of Spanje of Hongarije. Het was allemaal van hetzelfde kaliber. En het is vandaag de op of eronder. De vier winnaars van de kwartfinales, die kunnen gaan feesten... want die gaan naar Londen en de verliezer gaat niet. En uh, ja, wagen het niet aan een voorspelling te doen. De laatste zes wedstrijden tussen Nederland en Italië... hebben nooit meer dan één doelpuntverschil opgeleverd. Vaak in de laatste tijd trok Italië aan het langste eind. Maar goed, ze zijn vierde nu. Nederland heeft een hele goede pool gespeeld, is vol vertrouwen. En laten we gewoon maar eens zeggen dat Nederland een hele goede kans heeft... want dat hebben ze om vandaag zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar heel, heel pittig zal het daar worden ja, en dat geldt ook voor tennisser Robin Haase. Want die is goed ja. bezig op het mastertoernooi van Monte Carlo. Maar straks staat hij wel. En dat is een prachtprestatie natuurlijk ja. in de kwartfinale. Maar tegenover Novak Djokovic, dat kan wel eens lastig worden. Ja, nou als je daar ook de andere kwartfinalisten ziet... dan zie je dat het echt een heel groot toernooi is. Iedereen eh, is richting Parijs op dat greffel aan het spelen. Haase doet het heel goed. Gisteren 6-2, 6-3 tegen Bellucci, de nummer 45 van de wereld. Hij staat zelf 55ste. Ja, en toch een beetje als beloning mag je dan zeggen. Mag je voor de derde keer in zijn carrière tegen Djokovic gaan spelen... Daar in de kwartfinale. Een wedstrijd uh, waar je normaal gesproken niet zo idioot veel kans in hebt. Aan de andere kant, je moet dit soort wedstrijden spelen om weer een soort volgende stap te maken. Hazen wil echt weer een stap hoger dit jaar en uh, had een wat moeizame start van het jaar, maar dit is echt een hele, hele mooie prestatie. Hij heeft goed getennist en het zal hem uh, vooral erom te doen zijn om heel goed met Djokovic mee te kunnen tennissen. We zijn heel benieuwd. Hij is geen favoriet, laten we dat eerlijk zeggen. Nee, nou goed, We gaan toch kijken. Um, even terug naar afgelopen dinsdag. Daar moeten we het nog even over hebben. Halve finale ja. in de Champions League tussen ja. Bayern in Real Madrid. en dan nou is er dus in de rust een vechtpartij geweest tussen Robben en Ploeg ja. van de ribery Wat weet jij ervan? Nou ja, wat weet iedereen ervan? Het is bijzonder, want er gebeuren wel eens vaker dingen in kleedkamers. Zeker in verbale zin gebeuren er wel eens dingen mm -hmm. die je op een normale werkvloer niet uh, 1, 2, 3 zou zeggen. Uh, dit soort dingen gebeuren natuurlijk ook wel eens. Er zou een soort handgemeen geweest zijn. Uh, om over een vrije trap. Robben wilde dat Groos hem nam, Ribery nam hem zelf. Uh, ze hebben weer gespeeld en de afloop schijnt er echt werkelijk getrapt en, uh, en geslagen te zijn. Nou, dat gaat toch wel heel heel erg ver. En dan heb je als trainer en als club wel een probleem. Dus die zullen zich er wel over buigen op dit moment. Het zou zelf zo zijn dat Robben daarom zijn contractverlenging bij Bayern München... nog even zou willen uitstellen. Omdat hij eerst wel eens even wil weten hoe hier nu op gereageerd wordt. Uh, echt vechten uh, gaat heel ver. Gebeurt vaker. Er uh, komt dan een gesprekje en dan zegt iedereen dat hij weer met elkaar door de deur kan. Maar het is niet goed voor de, voor de Duitse teamgeest. Zeg maar op weg naar die wedstrijd uh, bij Real Madrid. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat het vervolg hiervan wordt. Nou, ik met jou. Tot dan. Dank je wel. En zo dadelijk, hedgefondsen, buurspeculant... moeten beter in de gaten worden gehouden... want ze hebben te veel invloed. Zo is het idee. waar praat ik zo over verder. Eerst maar eens uh, kijken hoe het is op de weg, Johnse Hoka. Nou, een dat die op 27 kilometer laden. maar van 7 kilometer op de A8 naar Amsterdam. Dat komt door een ongeluk bij oost -Zaan. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de A20 naar Gouda... daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Moordrecht. Die blokkeert daar de rechterrijstok... en daar staat 2 kilometer file. En op de N2 de rand... Eindhoven richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven Airport. Daar zijn twee rijstokken dicht. Er staat drie kilometer file. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Weert en Roermond rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik zei het al, minister Jan Kees de Jager wil toezicht op hedgefondsen en ook buurspeculanten, de snelle jongens en meisjes, zoals de Jager ze noemt. Hij wil hun handel en wandel weten, horen wat, ze, wat er achter de schermen zich afspeelt, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. Er is op dit soort marktpartijen op dit moment nauwelijks of geen toezicht. Hedgefondsen worden ervan verdacht tijdens de financiële crisis de onrust op de financiële markten te hebben aangewakkerd met hun beursspeculaties en het opjagen van bedrijven. Ik praat erover met Peter Paul de Vries van investeringsmaatschappij. Value Goedemorgen meneer de Vries. Goedemorgen. Bent u ook zo'n snelle jongen waar Jan Kees de Jager het over heeft? Wij zijn hele langzame jongens. Oh ja? Ja. <laughs> wij investeren en we hopen dat het dan vijf jaar later er veel beter voor staat... dan op het moment dat we erin stappen. Dus ik vrees dat we niet in het visio van Jan Kees de Jager zitten. Oké. Okay. Snapt u het idee van, van de jager? Uh, ik snap het wel. Uh, overigens, het wordt net gedaan alsof Jan Kees de Jager met iets komt. Er is een Europese richtlijn en die moeten wij gewoon invoeren. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. En het tweede is dat het vooral een probleem is van vijf, zes, zeven jaar geleden... Toen waren die hedgefonds ontzettend groot, kregen ontzettend veel kapitaal van, uh, um, van banken geleend... Uh, en konden toen floreren, maar de afgelopen jaren zijn, zijn, er, zijn er bij bosjes omgevallen eigenlijk. Dus op dit moment is het probleem heel klein. En ik zou eigenlijk ook niet weten wie, wie in Nederland wordt geraakt door deze nieuwe regelgeving. Want de bedoeling is eigenlijk om een aantal van die partijen nu ook onder toezicht van AFM en DNB te stellen. Mm, want uh, zit er niet zoveel hedge funds in Nederland meer? Nou, uh, um, het aantal grote hedgefondsen in Nederland, dat is, uh, dat, uh, ik denk dat dat uh, heel beperkt is. De meeste zitten ergens op een belastingeiland, op uh, Bermuda of de Bahamas, of uh, uh, in ieder geval ergens anders. Die zitten niet in Amsterdam. Um, de mensen, de snelle jongens en meisjes van, van de snelle handel bij de, bij de banken... Ja, die, die zijn al jaren onder toezicht. Dus ik denk dat dat niet echt uh, uh, verandert. Dus in die zin uh, uh, gebeurt er niet zoveel. Dit is het invoeren van een Europese richtlijn. Ja, en ja. Uh, een little too late hoor ik uit uw woorden. Uh, nou ja, kijk je, uh, uh, uh, die financiële crisis heeft een hele hoop slechte uh, effecten gehad. Het goede effect is dat er weinig kapitaal aanvoer is voor die hedgefondsen. Het probleem van die hedgefondsen is dat ze met... Uh, met heel weinig kapitaal, bijvoorbeeld met 1 euro, speculaties doen van 100 euro of meer. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ze een enorme invloed kunnen hebben. En wat heel bijzonder is, is dat ze vaak short gaan. En dat betekent dat ze dingen verkopen uh, die ze niet hebben. En dan later proberen of voor een lage prijs terug te kopen. Ja. En misschien ook hier en daar wel wat manipuleren in de markt. Dus dat was echt een probleem. Ik denk op, op dit moment... Uh, in Nederland uh, niet een groot probleem. Niet een groot probleem van de huidige financiële crisis. Dat zijn toch gewoon de overheden die hun zaakjes niet op orde hebben. Uh, maar goed, ik, ik, ik, ik heb er geen bezwaar tegen... maar ik denk niet opeens dat het, uh, dat het land er anders voor staat. Nee, precies. Maar zou het kunnen... want uh, dat, dat de hedge funds uh, uiteindelijk toch weer opkomen... dat de markt daar weer uh, aantrekkelijk voor ze wordt. Uh, en dat dan, de jager zegt dat ook, ik wil beter voorbereid zijn... op situaties zoals die ontstaan zijn in het verleden. Uh, nou, dat hij dan wel voorbereid is? Um, uh, alleen uh, een hedgefonds dat zich dus op de Bahamas of, uh, uh, of elders vestigt, daar doe je niks aan. En die kan in Nederland toch nog steeds redelijk actief zijn. Die kan nog steeds uh, heel veel aandelen ja. van een Nederlandse onderneming verkopen en daar de boer onder druk zetten. Dus je bent dan een. Je zit er, er niet mee op. Nee. En, en bovendien, toezicht alleen, je moet dan toch ook kunnen ingrijpen, anders dan sta je erbij, kijk je ernaar nou, en ik, gebeurt er ik, vervolgens niks. Ja, ik moet zeggen dat ik. Uh, uh, uh, vorige week, uh, precies een week geleden, heeft uh, de Jager zijn aanpak van de financiële sector bekendgemaakt. Ja. Dat zijn 40 punten. Uh, daar zit dit eigenlijk ook in. Ik vind heel veel van die andere 40 punten vind ik veel concreter. Dus als je dingen, daar zit ook aan de, in de aanpak van uh, hypotheken, langere bedenktijd, uh, meer inzicht in de kosten. Daar is de Nederlandse consument heel erg bij gebaat. Ik denk dat hier de Nederlandse consument we, weinig van, van gaat merken. Uh, Jan Keefejager doet keurig zijn huiswerk. Dit heeft u opgedragen gekregen van Brussel. Dus dat is prima, maar dit ge geeft geen uit uitverschuivingen. Helder. Peter Prattel-Vries van de investeringsmaatschappij Value Aid. Dank. Graag gedaan. Door naar Mark Robin Visser. Dit weekend zijn de kampeerdagen in Ouderkerk aan de Amstel. En nou, geloof het of niet, Mark Robin Visser is niet te houden. Hartstikke leuk is het hier, echt waar. Er hangt ook echt zo'n uh, kampeersviertje hier al op het uh, terrein. Ik uh, geniet er enorm van. Ondertussen <lacht> toch ook maar even... Ja, nee, echt waar, lacht er maar om, het is serieus. <lacht> uh, maar dan toch maar ook maar even een beetje serieus, want ik heb een beetje onderzoek gedaan. Wat opvalt, of tenminste, ja, het is eigenlijk niet zo gek. Het aantal caravan, verkopen die dalen, dat wordt, uh, dat wordt ja. minder. Het, daarentegen, het camperbezit stijgt. Er zijn meer mensen die campers uh, kopen. En dat met de huidige benzineprijs, meneer Hamer. Heeft u er een verklaring voor? Uh, nee, niet direct, uh, helaas. Uh, maar goed, het, het, het is wel een niche-markt uh, nog steeds: de campers. Het is een ja. kleiner deel dan de caravans, uh, aanzienlijk. Ja. Ja, en mensen zoeken toch iets meer luxe, willen misschien iets meer mobiliteit hebben tijdens hun vakantie ja. en meer zien. Iets anders, interessant, vouwwagens zijn weer helemaal in opkomst, doen het vooral goed bij jonge gezinnen. En ik kan nu alvast verklappen, Lara, dat we straks achter een primeur hebben, een wereldprimeur hebben. Ik ga er nog niks over zeggen, maar het heeft met vouwwagens te maken, want zelfs in die markt valt nog te vernieuwen. En meneer eh, Hamer van de AWB? wat valt er nog meer op? Meer jonge gezinnen die hier komen kijken. Vroeger waren het toch een beetje de 50-plussers. Ja, klopt. Ja, dat zagen we heel erg op het evenement. Veel 50-plussers en wat minder jonge gezinnen. En we zien nu heel erg de trek ook op het evenement. Maar dat komt ook door de organisatie die we hier hebben. Dat we heel veel activiteiten voor kinderen organiseren. Ja. Maar ook door glamping. Glamping hebben we het vanmorgen even over gehad. Ja. Zoals de luxe hè, met vaatwassers en uh, flatscreen televisies in de tent. Precies, ja. Het is niet te geloven. Nee, het kan niet op. Het is luxer dan bij mij thuis. Ja. Maar goed, meer jonge gezinnen dus. En wat betekent dat? Dat mensen zoeken naar goedkopere manieren van, van vakantie vieren? Uh, nou, dat denk ik niet dat dat het is. Uh, ik denk dat mensen het kampeergevoel willen houden... maar toch iets meer comfort willen tijdens hun vakantie. Hetzelfde gevoel, maar dan toch met meer comfort. Ja, het is, uh, het is fantastisch. En zo gaan die ontwikkelingen dus, uh, dus door. Straks meer met primeurs van, uh, vanuit Oudekerk aan de Amstel. Tot straks. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Bij met Marjan Koekoek. Goedemorgen en goedemorgen. Er komt een einde aan Nederland als belastingparadijs. Reden? Europa gaat de postbus-BV's verbieden, schrijft het AD. Grote bedrijven als Google en Ikea en ook Popbins, als U2 en Rolling Stones, zijn op papier in Nederland gevestigd om de veel hogere belastingtarieven in eigen land te ontwijken. Belastingontwijking kost Europa elk jaar zo'n duizend miljard. Het Europees Parlement wil dat bedrag boven water hebben. En commissarissen van grote Nederlandse bedrijven keuren geregeld jaarverslagen goed die volgens hun eigen accountant belangrijke fouten bevatten. Dat meldt het Financiële Dagblad vanochtend. Het gaat om waarderingen van posten waardoor de winst minstens 5% hoger of lager uitkomt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Nijrode. Het is nog steeds onduidelijk hoe het verder gaat met de Hedwigepolder in Zeeland. Wordt die nou deels onder water gezet of niet? Het is een langslepende kwestie. Ontpolderen toch weer niet, voor de helft ontpolderen toch weer niet... een derde ontpolderen. Veel Zeeuwen zijn de discussie helemaal zat. Omroep Zeeland heeft op zijn website een stelling geplaatst... en die luidt, ik kan het woord ontpolderen niet meer horen. En met die stelling is zo'n 85 van de stemmers het eens. En dat zijn een kleine 1200 mensen. Dan naar prinses Mabel. Ze is actief geweest als agent voor de Nederlandse Inlichtingendienst... zegt Frits Hoekstra, die jarenlang leidinggevend was bij de BVD... voorloper van de huidige AIVD. Mabel zou informanten zijn geweest toen zij een liefdesrelatie had... met Mohamed Sakebi, die als Bosnisch minister... een belangrijke rol speelde bij de Dayton vredesonderhandelingen Meer daarover in de Telegraaf. Een militaire actie tegen het verzetsleger van de heer, van Joseph Kony... is te riskant, zo staat op nu.nl. Hulporganisaties vrezen... Dat dat veel burgers in de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan... de dupe worden van gevechten. Straks een gesprek met Oxfam Novip in het Radio 1 Journaal. En Rotterdamse viroloog Ron Fouché... staat in de top 100 meest invloedrijke personen van Time Magazine. Net als president Obama en zangeres Adel. Boucher paste het vogelgriepvirus zo aan dat het tussen fretten onderling overdraagbaar is. Dit virus kan uh, makkelijk muteren en zich daar door de lucht verspreiden. Boucher wilde zijn onderzoekgegevens in het tijdschrift Science publiceren, maar mocht dat niet, omdat de Amerikaanse veiligheidsdiensten bang waren dat bioterroristen ermee aan de haal zouden gaan. In het AD een uh, portret van de viroloog. Hart van Nederland gaat op de schop. Het nieuwsprogramma krijgt na de zomer een andere opzet. En daarom wordt er afscheid genomen van Cilly D'Artel, Milika Peterson en Maureen Dutois. Dutois reageerde zojuist op Radio 2. Nou luister, het is natuurlijk al maanden onrustig bij SBS. Mm -hmm. En uh, ja, ja, als je <laughs> na een tijdje op gesprek moet komen... dan denk je, nou, ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, en dat was het dan is dus ontslagen. Maureen Dutwa. In het Belgische Gent kan de politie de burgers nu nog beter in de gaten houden... met een drone. Een onbemand helikoptertje dat er nog het meeste uitziet als een vliegende wesp. Zo schrijft althans het laatste nieuws. Aan de buik van het toestelletje hangt een camera... die zelfs van op 50 meter hoogte haarscherpe beelden maakt. De helikopter wordt niet ingezet om in de achtertuin van inwoners te filmen... verzekert de burgemeester van Gent. Genk, hij wil de drone, die 36.000 euro kost, inzetten bij evenementen... zoals voetbal- of wielerwedstrijden. En de mini-actie van Albert Heijn is zo'n succes dat er nu al nee moet worden verkocht. Het winkelwagentje en de kassa zijn oh. al open. En dat weet u als je dat boodschappen doet. <lacht> Daarvoor biedt de supermarkt vandaag zijn excuses aan. In de Telegraaf in een pagina grote advertentie staat... Sorry, we zijn te klein begonnen. Mm -hmm. ja, ja, ja. Marjan Koekoek, dank je. Wat is het eerste singeltje dat u kocht? Heeft yeah, u het nog? In, like Anders hebben wij het wel in het archief. Oh, Hoe dan ook? Op je radio Willem horen op Record Store Day. Morgen tussen half drie en half vijf.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 Maar als u veel bij elkaar bent en de kosten van de huishouding deelt... kan dit van invloed zijn op de hoogte van uw AOW. Neem daarom tijdig contact op met de SVB. Voorkom problemen en kijk op weethohoetzit.nl. Zo'n vijf jaar geleden heb ik mezelf een doel gesteld. En dat beleggingsdoel is niet veranderd, maar de wereld om ons heen wel. Met andere woorden, ik kan wel wat ondersteuning gebruiken. Heel begrijpelijk, maar dan wel van specialisten die bovenop de actualiteit zitten. Elke dag weer. Dus maak nu een afspraak op ing.nl slash advies en beheer